Het weer, vannacht wolkenvelden, enkele opklaringen en een stevige zuidwestenwind, minimaal rond 13 graden. Morgen nog steeds winderig, maar verder wisselend bewolkt, met in de middag en avond enkele buien en een graad of 18. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Zo mooi als jij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 The sea Zet